Vier uur na netwijl met het NOS-journaal. Bij een ongeluk op de A7 bij Weide Wormer zijn veertien mensen gewond geraakt. Drie volwassenen en drie kinderen moesten naar het ziekenhuis. Eén van de kleine kinderen is er slecht aan toe. Door nog onbekende oorzaak botsten rond twee uur een aantal auto's op elkaar. Twee rijstroken zijn dicht. Ook op de andere weghelft van de A7 was een ongeluk... en daarbij raakte niemand gewond. In Griekenland heeft een parlementariër van de extreme rechtse partij Gouden Dagenraad... zichzelf aangegeven bij de autoriteiten in Athene...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 Boko Haram vindt alle vormen van westers onderwijs ongepast... en heeft al vaker aanslagen gepleegd op scholen en universiteiten. Bij aanvallen van de terreurbeweging zijn sinds 2010 bijna 1800 doden gevallen. In de Eredivisie heeft Vitesse in de slotfase gewonnen van NEC. In de Goffert in Nijmegen werd het 3-2 voor de Arnhemmers. Lucas Piazon maakte in blessuretijd het winnende doelpunt. Het weer zonnig, 17 graden. Vannacht koelt het af tot een graad of 7. Morgen hetzelfde weer en ook dinsdag verandert er nog weinig. Woensdag steeds meer wolken, maar het blijft droog. Dit was het NOS Journaal. Aan de informatie files op de A1 naar Amsterdam... tussen meer en Muiden, 5 kilometer. De A4 Amsterdam Den Haag, bij staat 4 kilometer. De A7 Hoorn richting Amsterdam, 2 kilometer bij Zaandam.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 Derde uur langs de lijn. Kan Cambuur nog wat terugdoen, Frank Bielaert? Het heeft er kans voor gehad. Hoekschop voor Cambuur. Vrij, volledig vrije kopkans voor Elma Krini. Maar ja, die kan dus niet zo heel goed mikken als die vrij staat. Volledig vrijgelaten. Toch een metertje of twee naast de, de goal van Heerenveen gekopt. Daardoor met nog 12 minuten te spelen in Heerenveen. De stand op 2-1 voor de thuisbloed. Ronald van der Geer, jij ziet natuurlijk nu gallery play. Nou, daar heeft het er niet heel veel van weg, moet ik heel eerlijk zeggen. Feyenoord is niet in staat om gallery play te spelen. Het wisselt nu wel, brengt Congolo voor Martens Indy. Het staat 4-0, drie keer pellen en één keer diezelfde Bruno Martens Indy. Nee, uh, Feyenoord maakt gehakt van ADO Den Haag. Weet je dat dat trouwens lekker smaakt met rode kool? Ja, dat wist ik eigenlijk wel, maar goed, we gaan. Ja, mis ik ook. Het wordt weer winter, hè. Uh, Gio, al zes uur zijn ze in koers. En hoeveel uur nog te gaan op het WK rennen Een uurtje of twee? Nee, nee, nee. Drie rondjes. Dus uh, zeg maar half zes zo'n beetje gaan ze finishen. Misschien iets later. Dus zeg maar dik anderhalf uur moet er nog uh, gekoerst worden. En uh, de mannen komen hier juist weer door het peloton. Komt er hier aan. Die hebben een achterstand op Jan Barta en Huzarski. Dat zijn de twee koplopers. daarachter rijden Georg Preitler en Wilco Kelderman op 17 seconden slechts. Daar weer vlak achter Cyril Gauthier de Fransman en Giovanni Visconti de Italiaan. Dat betekent dat de Italianen niet meer rijden in het peloton. Die rijden namelijk op 9 20 seconden. En nu komt het peloton voorbij gevlogen. Uh, aangevoerd door Johan van Summeren. Op 1 minuut en 44 seconden. Het peloton dus met Geesink, Wenning, Mollema. En toch Tom Jel Want die heeft zojuist weer aansluiting kunnen krijgen. De HGC tegen Pinoquet in de hockeyhoofdtasse Gerard. Acht minuten voor het einde en uh, Pinoké is ietsje dichterbij gekomen. Lucas Judge, het mooiste doelpunt van de wedstrijd, dat wel. Een zondagsschot van de kop van de cirkel in de kruising. Maar ook die tellen maar voor één. Zodat de stand 3-1 is nog steeds in het voordeel van HGC. Ronald van der Geer. Een penalty voor Ado Den Haag. Het is de kramer die van achteruit wordt weggestuurd. Met de Vrij in het strafschopgebied beland. En dan uh, is de kramer eigenlijk al lang weg bij die bal. En struikelt hij over de voeten van de Vrij. Ja, ik denk dat uh, er totaal geen opzet was bij de voormalige aanvoerder van Feyenoord. Maar Guzebujuk legt de bal wel op 11 meter van Erwin Mulder. Dus mag ADO nu via Mike van Duinen de treffer deze middag gaan maken. 12 minuten voor tijd. Mulder staat op zijn lijn. Guzebujuk fluit. En van Duinen schiet de bal over. Past helemaal in het beeld van deze wedstrijd. Het blijft 4-0. De Supercup basketbal neemt al een van de beide ploegen afstand, Leon Kersten. Ik moet haast zeggen, gelukkig niet. Want dan zou het een saai uh, stuk worden tot het einde van de wedstrijd. Want het is al niet best erg rommelig. Duidelijk twee teams aan het begin van het seizoen. 35-38, nog vier minuten in het derde kwart. Het gaat op en neer, iets meer tempo in de wedstrijd. Dan maakt het in ieder geval wat leuker. Uh, maandag over een week staan ze in Amsterdam. Fleetwood Mac, go your own way. Frank Wielaert, is het spannend joh? Natuurlijk, 2-1 altijd spannend. Zeker omdat uh, Kambuur net aanvallend gewisseld heeft. Barto erbij gebracht. Dat betekent uh, tevens dat het een oebelenloze middag uh, blijft. Jammer. Vandaag, ja vind ik ook. Uh, bij uh, Kambuur, Barto erbij in de spits. Verdediger eraf gehaald. Van Boksel in de rust uh, erbij gekomen. Maar uh, aan zijn reactie te merken, wist hij dat dit van tevoren uh, zou kunnen gaan gebeuren. Als Kambuur achter staat in de slotfase met nog vijf minuten te gaan, is dat zeker het geval. 2-1 namelijk voor Heerenveen. Nu hoekschop verdiend door uh, Cambuur. En uh, dan heb je geen Van Boksel meer mee naar voren om daar uh, dreigend te worden. Koppend gezien. Maar uh, zul je dat met andere gevaren moeten doen. Bijvoorbeeld Barto die uh, net ingevallen is. De hoekschop snel genomen. En uh, bij de eerste paal doorgekopt. En uh, over de achterlijn gekopt. Meteen ook. Want er niet de juiste richting meegegeven. gegeven. En Nordveld mag een doeltrap gaan nemen. Daar gaat hij uitgebreide tijd voor nemen. Want winnen in deze derby dat uh, telt zeer zeker. Dat merk je aan het publiek. Dat ziet dat het de tijd heeft om op te staan en te applaudisseren voor de thuisploeg met nog vijf minuten te spelen. En dat neemt vast een voorschotje op de drie punten die het vandaag op de provinciegenoot gaat veroveren. De uittrap van Noordveld is dan in ieder geval een feit. We gaan even eerst naar Ronald, naar de Kuip. Ricky van Haaren maakt dan toch de herentreffer voor ADO Den Haag. Na 83 minuten zal het hier veel over gaan in de Kuip. Nee, dat denk ik niet. Het gaat meer over de kans die er eigenlijk daarvoor lag voor Feyenoord. Maar eerst maar eens even die goal meenemen. Want de Kramer wordt aangespeeld in het strafschopgebied. Nou, hij draait wel knap weg bij De Vrij. En vervolgens is daar zijn inzet. En die wordt nog door Mulder gestopt. Maar de rebound is dan voor de inlopende Ricky van Haarden. Maar even daarvoor. Balverlies van Meloen in de middencirkel. Klaasje en Immers gaan op de zwart af. Immers staat vrij voor die invalkeeper van A Haag. Ja, je had net het woord Hugo Gallery Play in de mond genomen. Nou, dat wilde Immers wel. Met een mooi stiffie wilde hij de zwart verrassen. Maar de zwart bleef eigenlijk gewoon staan naar de bal kijken. En had hem simpel te pakken. Het leverde wat hilariteit op hier in de kuip. Maar de rekening krijgt Fijn. Wordt kort daarna gepresenteerd door dus die goal van Ricky van Haarden. 4-1 is het. Nog 6 minuten. Frank Wielert, waar Oebelen geen hupsakee is. Nee, inderdaad. Voorlopig, voorlopig niet in ieder geval. Dit weekend niet meer uh, voor uh, Kambuur 2-1 met nog uh, 3,5 minuutjes te spelen. Nienhuis met de lange trap. Uh, de doelman van Kambuur. Proberen meteen die bal bij hem te krijgen. Die kop door. Dat gaat allemaal wel go goed komen. Barto dan, die op volle snelheid uh, beter is dan Dijks. Die uh, niet zo heel erg scherp is uh, in dit duel dan althans. Had niet gerekend op de nog inkomende Barto. Daarmee verdient Kambuur uiteindelijk een uh, ingooi. Lukoki gaat de bal halen. Dat doet hij omdat Drosten dan mag gaan gooien. Die kan dat vrij ver. En Lukoki heeft er dan doorgaans niet zo gek veel mee te doen. Tenzij die bal goed doorgekopt wordt in zijn richting. Want uh, uh, Drosten die kan heel ver gooien. Hemme staat ook uh, heel ver. Lukoki krijgt dan toch de bal. Die had daar absoluut niet op gerekend. En trapt hem op zijn manier over de uh, zijlijn. En daarmee is het gevaar achterin bij Hiddenveen ook onmiddellijk weer geweken. 87 minuten staan er op de klok. Een heel klein beetje er nog bij. Hiddenveen leidt tegen Cambuur 2-1. Leiden en Den Bosch gaan richting het einde van de derde periode. Leon. Ik zei net al, het tempo gaat iets omhoog. Dat maakt het niet alleen leuker om naar te kijken. Maar ook lastiger voor Leiden om te verdedigen. Want nou snap ik waarom ze al de hele wedstrijd zonder verdediging staan. De ploeg is conditioneel volgens mij nog niet op orde. En wordt op dit moment een beetje van het veld afgelopen. Want als Den Bos op tempo is, rennen ze Leiden aan alle kanten voorbij. En dan voelt u al een tussenstand aankomen. 39-49. Ineens tien punten verschil. En we komen van 37-38. Tussensprintje dus van Den Bos Ineens was er heel veel tempo in de wedstrijd. Leiden mist, Den Bos op snel. En dan uh, nu een airball ook van Leiden. Ja, als het even niet gaat, wordt het alleen nog maar slechter. En dan zie ik Toon van Helfer met beide handen op het reclamebord slaan jongen jongen zal hij denken, wat een schot, wat een schot. Nou, dat denk ik eigenlijk ook in de laatste 15 seconden van dit kwart. Mag De bos de laatste aanval van dit kwart op gaan zetten tegen die zonneverdediging weer van Leiden. aarts paas naar Akenboom. Akenboom via via terug bij aarts De man van 2,13 meter 13 van De bos Die komt de bal toevallig bij Consalves. Die gooit de bal op de ring, op het bord. En via een hoofd gaat hij over de achterlijn. Maar dan is het derde kwart voorbij. En De bos heeft een marge op het bord staan die wel eens beslissend kan zijn. Leiden De bos 39-49. HGC, Pinoquet, waar HGC een echte topper is. Gerard, is Pinoquet er echt een voor onderin dit seizoen? Ja, je zou het bijna gaan zeggen. Het is 3-1 in het voordeel van HGC. De scheidsrechters hebben afgeblazen. De tijd zit erop. Maar de strafcorner voor Pinoquet moet nog genomen worden. Maar die is alleen maar voor de statistieken, hoor. Want als die erin gaat, dan wordt het gewoon 3-2. Ries Rod die komt erbij aan die bal. En die gaat er niet in, die gaat er langs. Het blijft dus 3-1 in het voordeel van HGC tegen Pinoquet. En ik heb het net al aangegeven. HGC een kampioenskandidaat. Nou, je zou het bijna gaan zeggen, want ze spelen toch wel gedegen. Ze spelen goed onder leiding van die nieuwe coach. Onder leiding van Dirk Loots, die het over heeft genomen van Verga. De man die hier eerder aan het roer stond. En Dirk Loods is geen onbekende bij HGC. Een paar jaar geleden werd hij met het team ook als interimcoach... werd hij kampioen van Europa. Hij won de Euro Hockey League. En maakt zijn faam een beetje waar hier tot nu toe. Vijf wedstrijden gespeeld, 13 punten... samen bovenaan met Amsterdam. Want Amsterdam heeft vandaag dik gewonnen van Hurley. HGC dus uitstekend spelend tegen het zwakke Pinocquet. Dat moet gaan nadenken over hun eigen positie onderaan. Het is 3-1 voor HGC. En ik ga naar Ronald in de Kuip omdat ADO Den Haag weer scoort. Uh, nou ja, ADO scoort via Van Haaren. Maar die bal wordt nog aangeraakt onderweg door Klaasie. En dan gaat dan vervolgens langs de grijpende handen van uh, Erwin Mulder heen. Er is eigenlijk niet zo heel veel aan de hand. Het is een afgeslagen corner van ADO Den Haag. Dan wordt uh, aan de linkerkant... Wordt, uh, uh, die Van Harden gevonden. Die wil een voorzet geven. Of wil de bal eigenlijk naar de verre hoek krullen. Het lijkt een balletje dat Mulder toch makkelijk kan pakken. Maar dan zit daar Klaas hier tussen met het hoofd. En die kopt die bal achterwaarts langs Mulder. En zo is het 4-2. Kijk dat nog ging scoren. Dat wisten we wel. Want dat doet het elftal uit Den Haag al sinds 1992. Altijd een doelpuntje meepikken in de Kuip. Maar dat het twee doelpunten zou opleveren. Nou dat had toch niemand verwacht. Feyenoord leunt al langere tijd achterover. Maar krijgt dus nu dan de tweede goal te verwerken. 4-2. Nog twee minuten officieel. Frank Wielaert, Heerenveen-Kambuur, slotfase. Extra tijd zitten we inmiddels in. Kambuur weer een kans gehad op de gelijkmaker. Voorzet van Barto vanaf rechts. Hemme raakt de bal niet. Had dat wel graag gewild om hem bij de tweede paal neer te leggen. Dan komt die bal toch terecht uh, uiteindelijk. Oh, ruzie nu in het strafgebied bij uh, Kambuur. En uh, wie dan? Precies met wie? Nou, het lijkt een soort scrum nu. Uh, met uh, rugby heb je daar wel mee te maken. Alleen is er niemand gebukt. Iedereen staat nog overeind. En duwt en trekt. Oh, schop ook een beetje. En uh, kijken intussen. Dat doet trouwens uh, de scheidsrechter Kevin Blom ook. Die staat er van afstandje bij te kijken. Grijpt niet in. Iedereen blijft duwen en trekken. Links en rechts. Nienhuis is de eerste die uit het clubje stapt. Om zich daar verder niet meer mee te bemoeien. Maar duwen en trekken blijft het nog eventjes. Even kijken wie er nog meer van was. Er komt het veld op. Ook Joey van den Berg is opvallend ver weg. Is de enige samen met Noordveld die zich er totaal niet mee bemoeien. Dus was Ereveen ook duidelijk in de minderheid. In dat scrimmage momentje. Ook omdat Dijks al niet in de buurt was. Lodenweg is het veld opgelopen. Maar ze blijven allemaal een metertje of vijf van de zijlijn uiteindelijk staan. Om te kijken of het allemaal wel goed komt. Het blijft bij een beetje duwen. En trekken de gemoederen zijn weer wat bedaard. Even kijken. Nienhuis krijgt op z'n donder. Vasli net ingevallen. Krijgt op z'n donder. Gaan ze ook geel krijgen. Daar, die kaart zit wel in de hand van Blom. En inderdaad. De beide aanstichters van het momentje krijgen een gele kaart. Nou, Zo gaan die drie minuten extra tijd vlot voorbij. En was ik nog aan het vertellen dat Kambuur een kans kreeg. En bij de tweede paal Brands te laat kwam ingeleiden. Ik zeg je, Oebelen had die bal gemaakt. Maar goed, Zeker hij weet. Ja, hij speelt niet, dan krijg je dat. Maar dat is wijsheid die wij dan blijkbaar in pacht hebben. Lodewegers maakt andere keuzes. En hij heeft er verstand van. Dus dat is dan zijn goed recht. Heerenveen gaat nog een keertje wisselen. Daar gaat Zier er vanaf. Hij mocht vandaag weer eens spelen vanaf het middenveld. De spelmaker van Heerenveen. En dat ligt hem duidelijk beter dan die rol vanaf de zijkant. Die hij de afgelopen week ook regelmatig heeft mogen invullen. Hij neemt uitgebreid zijn tijd om naar de kant te gaan. En in de slotfase, Ja, zo is het ritme van de wedstrijd natuurlijk helemaal weg. Zal het voor Cambuur uitermate lastig worden. Want nu heb je helemaal geen idee meer ook... Uh, hoe lang er nog bijgetrokken gaat worden door uh, uh, Blom. Maar die drie minuten die staan er eigenlijk nog. En de hoekschop naar die vrije trap. Door Vint Bogason slim verdiend. Door de bal tegen Drosten aan te schieten. Lewin wil dan die bal snel in het hoekje hebben. Ja, Vint Bogason gaat die hoekschop echt niet nemen hoor. Dus uh, die gaat daar wel staan. En dan vervolgens gaat hij het aan een ander overlaten. Nee, hij gaat hem toch kort nemen. Lekker uh, bij die hoekvlag. En dan naar een beetje rommelen kijken of ze nog een hoekschopje kunnen verdienen. En dat lukt want Lewin raakt de bal als laatste. En zo gaat de tijd voorbij. Doet Heerenveen dat slim. En heeft Kambuur geen schijn van kans meer om überhaupt nog iets te creëren. Weer een korte hoekschop met de twee te dichtbij staande Kambuurverdedigers. En nu gaat er toch van door het strafschopgebied in. Komt Bakker tegen. Die stuit hem dan uiteindelijk nog. Maar Heer Kambuur krijgt de bal niet weg. Heerenveen blijft nog aanvallen. Drosten schiet dan uiteindelijk de bal weg. En dan verplaatst het spel zich van de rechter naar de linkerkant. Omdat de bal door Van den Berg totaal verkeerd geraakt wordt. Als hij hem toch weer naar voren wil schieten. Dijks mag gaan gooien. Halverwege zijn eigen helft doet dat richting Lukoki. Krijgt Kambuur nog één kans. Oh, slordig van Lukoki. Vasli die de bal diep gooit richting Bogasson. Net te scherp. Nienhuis trapt weg. En dan is het afgelopen. En kan Heerenveen feest vieren. Want de derby, de eerste in 13 seizoenen die weer eens een keer gespeeld wordt. Die wordt gewonnen door de thuisploeg Cambuur heeft er alles aan gedaan om het verschil in kwaliteit vooraf op papier uiteindelijk weg te werken met veel inzet op het veld. Het was bijna gelukt. Kambuur heeft de kansen gehad, maar is uiteindelijk niet benut om tegen Heerenveen in ieder geval gelijk te spelen. Heerenveen wint in eigen huis met 2-1. Dankzij Vint Bogason natuurlijk. Feyenoord-Ado de laatste minuut. Toch, want, uh, ja, ja, de extra tijd loopt inmiddels al. Ik denk dat er inderdaad nog een minuutje van, uh, van over is. Ik denk dat Pelle zich had voorgenomen vandaag met een omhaal of met een halve omhaal te scoren. Want hij probeerde het net voor de derde keer in deze wedstrijd bij een uh, 4-2 voorsprong. Nog altijd voor uh, de Rotterdammers. Voorzet vanaf de rechterkant. met die bal zelden naast de goal. Meijers nog een keer namens Ado met een versnelling. Ja, je kunt zeggen dat uh, Ado een beetje de geest heeft gekregen na die tweede goal. Met Beugelsdijk nog voorin. Maar op de achtergrond is het fluitje van Guzabu hoorbaar. Hij maakt een einde aan uh, deze wedstrijd. Feyenoord maakt vier goals ADO maakt er in de slotfase nog twee... maar uh, dat doet niets af aan het feit dat uh, Feyenoord uiteindelijk... toch verdient, wint vanmiddag in eigen Kuip... met 4-2 van ADO. Den Haag. En zo zijn dit de uitslagen van vanmiddag tot nu toe. NEC, Vitesse 2-3, Feyenoord, ADO 4-2. Er wordt inderdaad weer veel gescoord vandaag... in Heerenveen-Kambuur 2-1. Interessant moment om te kijken naar de stand... met het oog op de wedstrijd die zometeen nog komt... want dit is nu de stand in de Eredivisie. PSV staat aan kop met 15 punten. Heerenveen staat nu tweede, ook met 15 punten. Dan Vitesse met 14, Ajax... Met met 14, Pek met 14, Feyenoord staat nu zesde met 13. En AZ zevende ook met 13 punten. En dan gaan zometeen nog spelen de nummers 8 en 9 van dit moment. Twente en Groningen. Maar als Twente die wedstrijd wint is het in één klap de koploper. En als Groningen die wedstrijd wint staat het in één klap op maar één punt van de koploper. De Eredivisie, seizoen 2013-2014. Gio Lippens, WKW-rennen. Wordt het al spannend voor de slotfase? Ja, het wordt zeker spannend voor de slotfase. De enige man die trouwens heeft geprofiteerd van die uitlooppoging... die we net zagen in het peloton, waar ook Wilco Kelderman bij zat... is Giovanni Visconti, voormalig Italiaans kampioen. Want hij rijdt op dit moment toe naar de eenzame koploper Bartos Hozarski. Die heeft Jan Barta laten staan op de steile beklimming. Barta inmiddels alweer teruggepakt door het peloton... En Ouzaski zal zo meteen gezelschap gaan krijgen van Giovanni Visconti. ...de Italiaan dus die dan in de aanval is. En dan hebben de Italianen ineens een mooie positie. Want dan kunnen ze daar in dat achtervolgende peloton... ...kunnen ze rustig wachten. Het is een van die grote marsblokken. We hebben het gezien, er zijn ongeveer vijf Zwitsers... ...vijf Nederlanders, vijf Duitsers, vijf Belgen, vijf Italianen... ...meer dan vijf Spanjaarden. Dan de Fransen ook met vijf en de Colombianen die zijn met vier. Dat betekent dat er een hele hoop marsblokken zijn... ...die allemaal naar elkaar gaan kijken. En natuurlijk voor elkaar de kastanjes op dit moment niet uit het vuur willen halen. Ik kijk ...nog steeds naar die pol die op kop rijdt... ...die Bartels Ouzarski en dan de achtervolging daar bij het peloton... ...waar we toch ook de Nederlanders nog steeds goed zien zitten... ...Robert Geesing die eventjes daar achteraan rijdt... ...het jasje probeert even recht te doen... ...ook Fabian Lara rijdt daar nog keurig bij... ...al die favorieten zitten in het peloton... ...het peloton dat zojuist op een minuut reed van de koploper van Ouzarski... ...en als ze straks gas gaan geven... ...en dat gaan ze zeker doen straks in de resterende twee ronden... ...als ze hier over de streep komen... Ja, dan zullen ze in no time dat gaatje gaan dichtrijden. Ik ben ook bang voor Visconti, die is er dan ook aan. Hij kijkt nu in de rug van Huzaski op de beklimming. Hij ziet hem daar in de verte rijden. Er is nog een kleine 40 kilometer te koersen. NEC Vitesse eindigde eerder deze middag in 2-3. NEC-trainer Anton Jansen kon ook niet anders dan toegeven... dat Vitesse vanmiddag de betere ploeg was. We zijn er niet in geslaagd om, uh, om voetballen te vuist te maken. Uh, we konden af en toe gevaarlijk worden. En we hebben wel kleine kantjes gehad. Maar dat, dat, de test heeft duidelijk meer kansen gehad. Uh, ja, basis van strijdlust zijn we heel lang in de wedstrijd gebleven. En we uh, hebben gehoopt nog een punt te pakken. En dat is wel jammer dat dat niet gelukt is. Ja, je stapt natuurlijk ook tijdens het seizoen in. Dus is het lastig om alles meteen naar je hand te zetten. Was dit een testmoment, een meetmoment voor jou? Om te kijken waar je ploeg zich uh, bevindt? Nou, elke wedstrijd wel. En... Uh, Kijk, we zijn in de, in de meeste wedstrijden die we tot nu toe gespeeld hebben, dat zijn vier competitiewedstrijden, tenminste met mij als trainer. Uh, zijn we hebben we hele goede momenten gehad, maar ook zeker minder momenten. Dus uh, dat blijkt een bepaalde uh, mate van instabiliteit uit. Uh, dat was eigenlijk deze wedstrijd ook wel weer terug te zien. We hebben geen vuist kunnen maken aan de bal. Uh, ja, verdedigend staan we niet altijd goed. En ja, dat zijn wel componenten die, uh, die moeten leiden tot... Uh, of die in ieder geval uh, verbetering behoeven. Waardoor we beter gaan voetballen en waardoor het punt op gaat leveren. Ja, al met al is NEC natuurlijk toch al 18 eredivisiewedstrijden... zonder overwinning. Dat is een ongelofelijke serie. En veel van die spelers, bijna allemaal, maken deel uit van zo'n serie. Dat gaat toch aan je knagen, denk ik ook kun je zeggen, vanuit jouw eigen ervaring als voetballer. Klopt dat? Nou, ik denk het niet. Ik denk dat uh, uh, die serie op zich, dat klopt natuurlijk. Maar ik denk dat er in de tussentijd... het een en het ander veranderd is. En uh, uh, ook andere spelers. Dus... Uh... Ja, goed. Ik, kijk ook nog, ik, ik vind het ook niet zo belangrijk, uh, die serie. En uh, ik vind het ook niet. Uh, kijk, we, we staan onderaan, uh, feitelijk. Maar ik denk dat het goed is om naar de uitvoering te kijken. En, uh, en daar elke keer veranderingen aan te brengen. En dan moet het punten opleveren. Hallo, het de Lijn, Tot zes uur. Met sport en muziek. Luister naar de Imagine Dragons on top of the world. Short-tracker Niels Kerstholt heeft bij wereldbekerwedstrijden in Shanghai zilver veroverd op de 1000 meter. Kerstholt toonde in Shanghai vormbehoud voor de Olympische Spelen van Sochi. Dat deden gisteren Jorien ten Mors op de 1500 meter... Freek van der Wart en Daan Brilsma op de 500 meter ook al. Ter die ook op de lange baan naar Sochi wil... startte veelbelovend met een bronzen medaille op die 1500 meter. De Nederlandse aflossingsploegen deden wat minder. Vorig seizoen toonden ze allebei aan dat ze tot de wereldtop behoren. Ze slaagden er bij deze wereldbekerwedstrijden niet in... om de finales te bereiken. Dit is Radio 1. Om half vijf met Mark Visser.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 Het weer. Peter Kuipers munneke Vandaag is het opnieuw prachtig weer, zeker uit de wind. Want die is toch wel stevig uit het oosten. Windkracht 4 à 5 in het binnenland. En windkracht 6 in de kustprovincies en op het IJsselmeer. Die wind die gaat de komende 24 uur wel iets liggen. Maar blijft toch duidelijk merkbaar. Verder is het vannacht helder en koelt het af naar zo'n 8 graden. Ook morgen dan belooft het weer een hele mooie en zonnige dag te worden. De middagtemperatuur die komt uit op 15 graden in het noorden. Tot 17, misschien 18 graden in het zuiden van het land. De oostenwind heeft kracht 3 of 4 boven land... en kracht 5 langs de kust en het IJsselmeer. Ook dinsdag en woensdag volop zon bij zo'n 16 graden. Later in de week iets grotere kans op wat regen. ANWB-verkeersinformatie. Er is weer een ongeluk gebeurd op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Hoogmalden staat 5 kilometer file. De linkerrijstrook is daar dicht. Het is extra druk op de A4, want de A44 is dicht vanwege werkzaamheden... Op de A7 richting Amsterdam wordt ook aan de weg gewerkt voor Saandamsta, 2 kilometer. Op de A12 Utrecht richting Den Haag voor Woerden, 4 kilometer. En het is erg druk op de wegen vanuit Zandvoort, de N200 en de N201. Veel mensen die op bezoek zijn geweest bij het circuit gaan weer naar huis. Radio 1, NOS langs de lijn. We gaan richting zo'n beetje het slotuur van de wereldkampioenschappen wielrennen in Italië. Gio Lippens. Het ziet eruit dat Vicenzo Nibali niet meer op de erelijst komt van dit WK. Want hij is zojuist hard onderuit gegaan in een van de bochten in de buitenwijk. Waar we finishen een kilometer of twee, drie... ...voor de finish doorkomst, de finishpassage. Hij ging onderuit, hij zit inmiddels wel weer op de fiets... ...maar ik denk dat er met het materiaal iets aan de hand is... ...en hij weet dat zijn achterstand op het jagende peloton toch al te groot is geworden. Nu komen er twee koplopers voorbij, inderdaad, twee koplopers. Want Visconti is bij Huzarski gekomen... ...zodat we een Italiaan en een Pool aan de leiding hebben in deze wedstrijd. En dan ben ik benieuwd wat er allemaal achter zit... ...want daarachter moet dan nog een groepje zitten... ...of komt daar dan meteen al dat peloton aan. Het is meteen een peloton tempo wordt gemaakt door Johan van Summere, de Belg. Ik kijk eens even wie ik daar nog allemaal zie zitten. Het peloton breekt ook. Zitten daar nog Nederlanders in het eerste peloton? Dan zit er in elk geval eindje. Pieter Wening zie ik daar zitten. En dan zie ik ook Wilco Kelderman er nog bij zitten. Die zitten in het eerste deel van het peloton. Peloton waarschijnlijk ook gebroken door die valpartij. Waar verder ook Luca Paolini op de grond lag. Ook al een Italiaan. En Romain Bardet, een van de sterke Fransen. Dus twee Nederlanders daarvoor voorin in dat pelotonnetje. Maar tweede peloton gaat zo meteen ook weer aansluiten. En dan wil ik toch nog even de weg afkijken om te zien wie daar dan weer bij zit. En zie ik Robert Geesink in elk geval zitten. Daar zit ook Bouke Mollema nog bij. Als ze het gaatje dicht rijden, als de Belgen niet door blijven trekken hier vooraan in dat eerste peloton, dan komen ze er nog wel bij. Het eerste peloton komt nu hier over de streep met nog twee ronden te gaan. Met een achterstand van 1 minuut en 7 seconden op de twee koplopers. De koers is ontbrand. We gaan de laatste twee ronden in zonder de grote favoriet, Vincenzo Nibali. In elk geval de favoriet van het thuispubliek hier. De laatste wedstrijd van vanmiddag is FC Twente, FC Groningen. Daar zit voor ons Bas Ticheler. Ja, dat zijn uh, twee ploegen die niet alleen op het punt staan deze wedstrijd in gang te schieten. Dat gaat Groningen doen. Maar twee ploegen die eigenlijk nou, het liefst op het uh, heetst van de strijd met elkaar een uh, duel uitvechten. Niet elkaars beste vrienden, dat geldt ook voor de supporters overigens. Een duel waar Twente gezien de statistieken met een gerust hart naar kan toeleven overigens de laatste zeven keer dat het duel dat in gang is gezet inmiddels. De laatste zeven keer won Twente hier in eigen huis van FC Groningen. En dat ging regelmatig gepaard met uh, grote uitslagen en veel goals. Twente hetzelfde als tegen Herakles vorige week. Geen wijziging in dat elftal bij Groningen vergeleken met het Duel tegen RKC. Wel wat veranderingen. Uh, troost Econ, bedankt voor de moeite. Burnett in het elftal als linksback en bij Naldem centrale verdediger. Die moet uh, nu aan de bak. Loopt eigenlijk langs de bal. Dan moet Botteki, de rest, op, die doet het ook. Behalve dan moet Burnett aan de bak. Als Twente stoort via promesse. En Daar uiteindelijk een ingooi aan overhoudt. Ook van de Velden niet inzetbaar bij FC Groningen omdat hij geblesseerd is. De Leeuw is zijn vervanger. Zo krijgt hij weer eens een kans. En Adorian de Hongaar, die toch wel op. Met behoorlijk spel zit op de bank. En Cherie Enschede van geboorte, overigens, en ook nog wel één wedstrijd achter zijn naam bij FC Twente. Staat al in het elftal van Groningen dat via Bottegien de bal heeft. Terwijl er een minuut op de klok staat. En aan de rechterkant komt dat de bal voor de voeten terecht van Kappelhof. Twente staat meteen met 5-6 spelers. Diep op de helft van Groningen. Wil de tegenstander daar weinig ruimte geven om in alle rust te gaan opbouwen? De bal moet breed naar Wijnaldum. Dan moet er eigenlijk automatisch een lange bal komen. Gokken en hopen, maar ook iets. Marsman komt helemaal zijn strafvolgebied uit. Waarom dat nou toch? Nou ja, omdat hij blijkbaar gezien heeft dat die bal van Wijnaldum zoveel vaart heeft, dat hij rustig doorrolt over de achterlijn. een kleine schijnbeweging waarbij de doelman nog doet alsof hij de bal weer terug richting de middenlijn trapt het is voldoende om zijn evenwicht te brengen. Die schrikt, draait het hoofd weg en ziet vervolgens als hij weer opkijkt dat de bal daadwerkelijk over de achterlijn gerold is en Twente dus het balbezit heeft overgenomen via de mensen centraal achterin, Bieland en Bengtson. Nog geen tekening in de strijd, nog niets gebeurd. Twee minuten onderweg. Twente en Groningen een uh, waardig en mooi slot van dit voetbalweekend. Een paar minuten nog bij de Supercup wedstrijd basketbal tussen Leiden en Den Bos. Leon, de laatste keer dat we hier hoorden, was er een gaatje geslagen door Den Bos. Kon Leiden nog wat terugdoen? Dat hebben ze geprobeerd, maar op het moment dat Leiden moest gaan forceren, werd het van kwaad tot erger. We hebben nu nog 1 minuut en 14 seconden en de stand 46-66. 20 punten verschil in het voordeel van Den Bos. dat uh, ja, eigenlijk in de tweede helft gehakt maakt van uh, Leiden. En dat is toch wel opvallend. Dat had ik niet verwacht, dat uh, Leiden eigenlijk zo ver terug zou vallen. Tuurlijk, er zijn wat spelers weg van het kampioensteam van vorig jaar. Maar ja, Tom van Helter is er toch de man naar die zijn ploeg wel op de rails weet te krijgen over het algemeen. En ik denk ook dat hem dat dit seizoen wel gaat lukken. Alleen, uh, het gaat wat meer tijd en wat meer werk uh, uh, kosten dan verwachten, denk ik. Nu Stefan Wessels omhoog voor De Bos. En die uh, brengt de marge nog iets groter. De Bos speelt uh, eigenlijk ja, een, een hele gedegen tweede helft. Verdedigen ze zit heel goed in elkaar. Want ze hebben het derde kwart 11 punten tegengekregen. En het vierde kwart tot nu toe 8 punten. Dat is maar 19 punten tegen. Ja, en dan is het uh, voor Leiden natuurlijk bijna onmogelijk om een wedstrijd te winnen als de tegenstander zo goed verdedigt. Op dit moment zien we allemaal jeugdspelers het veld opkomen van beide teams. Dat is leuk voor de bondscoach. Nou, dat zijn ze allebei. Toon van Helter en Sam Jones. Dan kunnen ze wat jonge talenten aan het werk zien. Het is gelijk een revanche voor een jaar geleden. Want toen was de Supercup-wedstrijd in Den Bosch. Toen was Den Bosch de kampioen en Leiden de bekerwinnaar. Toen won Leiden in Den Bosch. Dat was toen een veel spannendere wedstrijd dan vandaag. 47,68 met nog 30 seconden. En ik zei eerder al, de hele selectie van Groningen, de derde kampioenskandidaat in mijn ogen uh, dit seizoen. Die was hier op de tribune, maar die zijn een minuutje geleden achter mij langsgekomen. Eén voor één, coach voorop. Die hadden het wel gezien. Zij spelen de openingswedstrijd van de competitie komende zaterdag hier in Leiden. En ik denk niet dat die onder de indruk zijn, dat Groningen. Van dit Leiden in ieder geval. De week daarna, dat is dan wel leuk, dan ontvangt Groningen Den Bosch. En dan weten we gelijk hoe de verhoudingen zijn. De Supercup, mogen we zeggen, gaat verdiend naar Den Bosch. Verdedigend, uitstekend Gespeeld, aanvallend de tweede helft. Op tempo kwamen ze los. Dan tellen we nu de seconde af en is het nu voorbij. De wint de Supercup in Leiden van Leiden. Eindstand 47-68. Eerder vanmiddag verloor NEC met 3-2 van Vitesse. NEC leek een punt over te houden aan de Gelderse derby... maar vijf minuten voor tijd werd het gelijk. Dat leverde angstige minuten op voor Vitesse-middenvelder Theo Janssen. Je weet dat het kan gebeuren, omdat je ik denk in de tweede helft de kans hebt om, om gewoon een grote uitslag hier neer te zetten. En, uh, ja, we verprusten eigenlijk alle kansen. En, ja, dan valt die, die, die, uh, die gelijk maken en dan, uh, dan denk je van nou, hè, het zal toch niet gebeuren. En, maar we bleven daarna voetballen en we kregen nog kansen. Dus, uh, ja, de Twee ballen op de lat en, uh, en daarna gaat hij erin. Dus uh, ja, verdiende, verdiende uitslag. Hoe voelt zoiets nou voor een geboren Arnhemmer, getogen Arnhemmer? Ja, het is wel extra lekker natuurlijk. Omdat je erop wordt aangesproken. Uh, iedereen is met die wedstrijd bezig. En het is altijd met, je gaat met een lekkerder gevoel naar huis. Omdat je nu weet dat je de komende dagen in ieder geval geen, uh, geen gezeik aan je kop hebt. Nou, champagne denk ik. Nou, ja, een biertje is goed. Als je kijkt naar het elftal. Uh, weer veel nieuwe jonge spelers. Veel talent. Veel mogelijkheden. In de competitie waarin ook veel mogelijk lijkt. Want eigenlijk presteert er geen team echt... Uh, constant. Wat zijn de mogelijkheden voor Vitesse dit jaar? Uh, nou, die zullen we, ja, vergelijkbaar zijn, denk ik, met vorig jaar. Uh, wij zijn weer een team wat, uh, wat normaal gesproken net achter de top zit. En, uh, nou, ik denk dat wij dat uh, dit seizoen ook weer zullen zijn. En waar we aan het einde van het seizoen zijn, dat weten we niet. Uh, wat gaat er in de op gebeuren? Ja. Dus, ja, dat weet je ook niet. Het zou maar zo kunnen dat er... Uh, dat er weer een, een blikje wordt opengetrokken en dat er weer een paar spelers bij komen, of niet. Je bent eh, ervaringsdeskundig als het gaat om kampioen worden. Want je hebt de titel gehaald met Twente en met Ajax. Dus als je weet wat er komt, bij komt kijken. Zie jij eh, bepaalde facetten die je nodig hebt om die titel te pakken al aanwezig in deze selectie, bij deze club? Ja, weet je, wat, zijn, wat is dat? Weet je, ik bedoel, het is pas duidelijk straks aan het, het, aan het einde van het seizoen, dan worden de prijzen verdeeld.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 Dat zei Theo Jansen tegen Jeroen Grutter. HGC won in de hockeycompetitie met 3-0 van Pinoquet. HGC was mede koploper Gerard de Groot. En dus vragen ze zich daaraf, wat deed dan Amsterdam? Die wonnen met 1-7 bij Hurley, bij buurman Hurley. Er is toch al fors gescoord in deze hoofdklasse ronde. 35 doelpunten in zes wedstrijden. Oranje-zwart Laren werd 6-0. Hurley Amsterdam, ik zei het al, 1-7. Scharweide Kampong 1-6. Bloemendaal Den Bosch 7-0. En dan hebben we ook nog op het lijstje staan Tilburg-Rotterdam 0-3 en HGC Pinoké 3-1. Terwijl Bram Lomans, een van de topschutters van HGC, nu zijn wedstrijd moet gaan spelen. Bram, succes. Ja, Bram Lomans, u ziet het, een oud-international uh, olympisch kampioen, moet gewoon met de veteranen van HGC nu gaan spelen. Dirk Loods, mooi om te zien dat uh, dat soort mannen hier bij de club blijven spelen. Hè? Ja, absoluut. Ja, absoluut. Uh... Afgelopen vrijdag heeft Mark Delis de training gegeven aan ons team... Mark Kaptein en uh, Jan Jorn. Ik zat lekker te eten met uh, mijn vrouw. Ook belangrijk, maar die, uh, ja, er zijn hier natuurlijk genoeg mensen op deze club... Die, uh, die er wel wat van af weten. En dat levert wat op, hè? want uh, koplopers samen met Amsterdam... en dan zeg je HGC, kampioenskandidaat? Nee, dat zeg ik zeker niet. Nee, natuurlijk niet. Nee, ik bedoel, uh, so far so good. We hebben vijf wedstrijden, we hebben dertien punten... Dat is meer dan we op gerekend hadden. Daar zijn we hartstikke blij mee. En uh, we doen alles om, uh, om iedere zondag zo goed mogelijk te spelen. Wat is het geheim? Wat is de kracht van deze ploeg? Dat het uh, zo goed gaat? In die end denk ik dat ze helemaal klaar zijn ook wel met verliezen. Er is vaak over HGC gezegd dat het een goed team is. Het is ook niet voor niets dat een aantal topclubs achter spelers van HGC aan zaten. Dat had ik ook gedaan in hun geval. En het is gelukt, hè? want Seffi van As uh, is vertrokken naar Rotterdam bijvoorbeeld. Ja, absoluut. En, uh, en uh, ik begrijp dat, dat hij dat gedaan heeft. Ik uh, denk dat hij uh, misschien zich misschien beter kan ontwikkelen daar. Dat heeft hij in ieder geval zelf gevoeld. Dus dat is prima. En, uh, en wij hebben een aantal andere jongens teruggekregen. Maar het allerbelangrijkste is misschien wel dat er toch een andere vibe in het team zit... dan, uh, dan de afgelopen twee seizoenen. En dan win je afgelopen weekend eerst van de landskampioen, Rotterdam, met 3-2. En dan ga je zondag bijna onderuit tegen Tilburg met 2-2. En dan denk je, oh jee... We gaan de, de glijbaan op? Nee, dat denk je of niet. Af. Nee, dat denk je niet. Maar je denkt wel van, nou oké. Okay, uh, uh, diep in het achterhoofd van die, uh, van die gasten zit natuurlijk toch wel iets van. Oké, okay, hoe goed zijn we nou eigenlijk? En als je dan uh, gelijk speelt tegen Tilburg. Overigens gingen we er niet bijna af. We hadden die gewoon kunnen en moeten winnen. Maar dan denk je toch wel, nou Pinocchië thuis is uh, echt een hele belangrijke. Want als je die wint, dan kan je gewoon lekker naar voren blijven kijken. In plaats van dat je, in plaats van dat je op uh, de glijbaan die jij noemt uh, terechtkomt. Maar het was overtuigend, 3-1, mag ik zeggen. Nou, dankjewel. Ik vond het uh, voor rust zeer overtuigend en na rust uh, een stuk minder. Uh, Pinoké deed ook beter na rust, moet ik zeggen. Uh, maar wij hebben wel een paar lekkere wapens die op het moment dat het moeilijk is... kun je toch altijd nog een goal maken, omdat we toch behoorlijk wat snelheid hebben... En, uh, en dat bleek ook wel. Pinoquet gaat meer druk spelen. Dit zijn een beetje clichés, maar zo is het. En daardoor ontstaat er wat meer ruimte en dat is tegen ons wel gevaarlijk en dat bleek. Ik heb je al eerder vergeleken, HGC althans, met Pek Zwolle. Uh, ook niemand had Pek Zwolle in de kop van, de, van het voetbal verwacht. Niemand had HGC in de top verwacht na vijf wedstrijden. Dat mag ik toch wel zeggen. Voel je je een beetje als Pek? Ik weet niet hoe PEC zich voelt, maar ik werd wel uh, afgelopen maandag door... Nee, trouwens, dat was de maandag ervoor door uh, Floris Evers. Die noemde mij Ron Jans, ochtends op kantoor, want wij werken samen. Dus die noemt mij de hele tijd Ron nu. Dus, uh, en ik weet dat jij het volgens mij na twee wedstrijden al hebt gezegd. Ik vond dat een beetje snel. Maar goed, uh, uh, het zou een compliment naar Peck zijn en zo neem ik het ook richting HGC. Ja, ik voelde het al zo, hè? inzicht noemen ze dat. <laughs> ja, Je loopt al een tijdje mee. Oké, okay. Dirk, uh, hoe lang uh, houdt HGC dit vol? Is dat... Uh... Een weekje, twee weken? Wat denk jij? Ik, ik, ik weet het oprecht niet. Het enige wat ik weet uh, is dat wij uh, in een goede vibe zitten. Dat we echt alles eraan doen om beter te worden. Uh, we zijn continu elkaar aan het challengen op wat we aan het doen zijn. Waarom we het aan het doen zijn. Waar kunnen we verbeteren. En eigenlijk uh, uh, gebeuren er iedere week wel weer dingetjes waar we, waar we samen achter komen van Yo, dit kunnen we beter doen. En, uh, en voorlopig levert dat, uh, levert dat genoeg op. Dus dat is schitterend. Ik weet niet hoe lang het duurt. Ik hoop zo lang mogelijk. Een heel sterk collectief. Dat is denk ik jullie grote pluspunt. Ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Goed, kijk maar eens naar de ranglijst. Amsterdam, 13 punten uit vijf wedstrijden. HGC, jazeker, 13 punten uit vijf wedstrijden. Dan komt er een groep van vijf ploegen met 9 punten op jacht naar die top. Oranje-zwart, Hurley, Kampong, Rotterdam... En Bloemendaal. Bloemendaal is er vandaag bijgekomen. Scharweide heeft zes punten. En onderaan is het uh, Pinoquet. Drie punten uit vijf wedstrijden. Tilburg één uit vijf. En zonder één punt tot nu toe nog steeds Laren. Vijf wedstrijden gespeeld. Nul punten. Zij Gerard de Groot. Gio Lippens. Wie vinden nog de aansluiting? En wie haken definitief af in de strijd om de wereldtitel? Ja, we dachten eerst dat Vincenzo Nibali definitief zou afhaken. Want zijn achterstand op het peloton was toen hij eenmaal een beetje op gang kwam. Uh, een dikke minuut. Alleen, uh, ja, hij wordt dan geholpen door de ploegleiderswagen. Die gaan dan wat sleutelen aan het zadel. Die helpen hem wat vooruit. Daarna mag hij in het spoor in, aan de bumper van de ploegleiderswagen mag hij achtervolgen. En zo lijkt het erop dat hij het gat weer gaat dichtrijden. Hoewel hij er nog niet bij is. Want er wordt tempo gemaakt aan kop van het peloton. Onder andere door Serge Pauwels, de Belg. Hij rijdt op het eerste plan. Gevolgd door Mollema Iglinski. Clark, Northauk, Gilbert, Degenkops, Carponi en Ga maar door. Pieter Wening zit er ook bij. We weten dat Geesink daar niet meer bij zit. Die heeft dus blijkbaar moeten lossen in dat eerste pelotonnetje op de Vierzolen. Terwijl we nog minder dan twee ronden te rijden hebben. Ook Wilco Kelderman heeft daar moeten loslaten. Maar Wening en Mollema zijn de twee Nederlanders in de eerste gelederen van de kopgroep. De twee koplopers zijn inmiddels al lang weer teruggepakt. Ook dat weten we. Dus geen Visconti meer op kop. En het eerste pelotonnetje... Dat begint nu heel voorzichtig aan die afdaling van die Vierzolen. Want de weg ligt er verraderlijk bij. Het is droog geworden. De zon is weer gaan schijnen. En dat betekent dat je af en toe afwisselend droge plekken en natte plekken hebt. Slachter, die is ook definitief op achterstand gereden. Maar die was al op achterstand toen die hier voorbij kwam aan de finish. Met nog twee rondjes te rijden. Twee Nederlanders dus nog aan het front. Aan het front daar. En dat eerste deel van het peloton. Ik kijk even hoe groot dat eerste deel is. Dat is een mannetje of 35 groot. En dan zien we daar achter... Allemaal mannen die gelost zijn. Onder andere Contador, Bakenlands Visconti. Het zijn ook wel namen hoor, die eraf moeten. Gisteravond zat Bas Stichler in de gewaard en die zag zes doelpunten. En daar snakt hij nu ook al naar natuurlijk, na een minuut of tien. Ja, want ik heb de indruk dat uh, tempo bij uh, Gio hoog ligt dan tempo hier in Enschede gelopen gebeurt nog niet zoveel. Twente Groningen 0-0 na 13,5 minuut. Twente deelt wel de lakens uit, maar ja, dat kan je dus ook blijkbaar in een vrij laag tempo doen. Dat heeft twee kansjes opgeleverd, omdat er uh, vrij schoppen werden toegekend na overtredingen die Groningen maken op een meter of 25 van het doel. Promes een keer, Tadic een keer, maar in beide gevallen ging de bal een meter naast. En zo is doelman Bizot van Groningen nog niet echt op de proef gesteld. Maar heeft hij wel het gevoel dat het dreiging is. En het gevoel, veel meer in ieder geval dan zijn collega aan de andere kant, dat er iets zou kunnen gebeuren in zijn buurt. Tadic combineert een hakje. En dan gaat er geschoten worden door Rosales. Maar die schiet dan tegen Bottekin op, die daar eigenlijk pomp staat in zijn eigen strafhoekgebied. Toevallig op de goede plek. Groningen wil uitverdedigen, maar faalt. Dan komt Twente opnieuw. Egan wil combineren met Tadic. Maar om te kunnen combineren moet je eerst de bal ontvangen. En dat lukt zelfs niet. Die wordt dan vervolgens via Egam wel over de zijlijn geschoten. Omdat Bottenkie nu wel goed ingrijpt. En de bal uit dat strafhoekgebied wegrampt. Maar langzaam maar zeker wordt het dan in dat Groningse strafhoekgebied toch wat warmer. En krijgt de ploeg daadwerkelijk het gevoel dat het wat in de verdrukking komt hier in Enschede in dat eerste kwartier. En mag Bizot een doeltrap gaan nemen. In de hoop dat nou in ieder geval die mensen voorin... Is een keer wat langer dan een seconde of drie. Die bal daar op die helft van Twente houden. Zeefuik slaagt daar niet in. Want in plaats van drie seconden wordt het twee drie tiende seconden. En dan is hij de bal die op zijn knie stuit het alweer kwijt. In de drukte. Er is ook niemand aan speelbaar ook. En dan kan Twente opnieuw gaan beginnen met het bouwen aan een volgende aanval. Want ik denk als je het balbezitpercentage in deze wedstrijd in beeld zou brengen. Dat Twente inmiddels op 70 of 75 procent zit. Want Groningen loopt eigenlijk alleen maar achteruit. En wacht op dat wat komen gaat. Even aan de bal. 4 meter over de middenlijn. Paasje gegeven. Dan moet de man aan de bal. En dat is Castanjos zich langs twee tegenstanders wurmen. Dat lukt eigenlijk maar half. De bal ploft dan weer de voeten, voeten van Rosales. En zo blijft Twente de tegenstander opsluiten op de eigen helft. En dat lukt al een kwartier en heeft dus nou ja, een mislukte schietpoging opgeleverd... zo even van Rosales en twee vrije schoppen die naast gingen. Maar Twente publiek wacht maar rustig op dat wat komen gaat. En eigenlijk twijfelt niemand op dat het ook echt komen gaat straks. Uh, Eerste divisie, nieuws? Jazeker, jazeker, we hebben nog het eindstanden. Hè? VVV heeft tegen Fortuna gelijk gespeeld, 1-1. En FC Os. Dordrecht 0-0, dat betekent nu dat Willem 2 aan kop gaat... gelijk met uh, Dordrecht. En de tussenstand vanuit uh, uh, Noord-Holland Telstar Sparta-Rotterdam 0-1. Mijn medepresentator heeft voorlopig een goed humeur.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 Ja, Twente-Groningen. Twente want de druk van Twente was al zo erg dat het Groningen al vrij snel te machtig wordt na 18 minuten. De derde vrije schop ongeveer vanaf een meter of 25. Gutierrez ditmaal maar eens achter de bal. En ja, het mislukt eigenlijk goed deels, maar die bal ploft dan in het strafsofgebied. Tegen de voeten aan van Rasmus Bengtson die tikt van dichtbij de 1-0 achter Bizot. Nou is hij een scorende verdediger, dat weten we al. Dit is geloof ik al zijn vierde goal van dit seizoen. Of is het Bjelland geweest? Nee, het is Benson wel geweest. Benson die zijn vierde goal al maakt van dit seizoen. De meeste scorende verdediger van dit seizoen. En zo komt Twente al heel vroeg in het duel na nu 19 minuten op een 1-0 voorsprong. Dat is terecht. Nogmaals, het is allemaal niet oogstredend geweest. Het is allemaal niet in een verschrikkelijk hoog tempo gegaan in dat eerste deel. Maar het is Groningen al vrij snel te machtig geworden. Er is al een ongelooflijke kans wel aan vooraf gegaan. Die moeten we dan nog wel even noemen. Ekam, die nu aan de bal is trouwens met een aardig dribbeltje. Daarmee liet hij drie spelers van Groningen zijn hielen zien, maar uiteindelijk schoot hij heel slap in. En kon uh, Bizot redden, maar Bizot kon dat dus zo even niet meer van dichtbij. Het is 1-0 voor Twente, na nou nu 19 minuten. Twee Nederlanders, Gio, zaten er nog bij in de voorste gelederen, Mollema en Wening. Welke van die twee dicht jij kansen toe, of geen van beiden? Ja, Mollema heeft dus laten weten aan Laurens Dam dat hij zich niet helemaal goed voelde. Maar ja, aan de andere kant, dat weet je maar nooit. En Je kunt weg zo'n koers zeker met zo'n enorm slijtageslag over op uh, 272 kilometer. Ja, dan kun je uiteindelijk wel weer in je ritme komen. En Bouke Mollema is wel zo'n renner waarvan we weten dat hij een geweldige mentaliteit heeft. Uh, Pieter Wening schuift nu door het beeld. Bouke Mollema, ze zijn nu weer boven op een van die steile klimmen. En uh, dat groepje dat dun steeds verder uit. Want ik kijk eens even wat de schade is, wat de mannen zijn die daarbij zijn. In ieder geval dus die twee Nederlanders Mollema en Wening. We hebben ook twee Belgen Gilbert en Van Avermaat. Dan drie Duitsers. Degenkol, Geske, Boerkhart. Twee Italianen. Nibali die dus toch weer teruggekomen is dankzij die ploegleiderswaag. Ik ben benieuwd wat de jury gaat doen. En Scarponi die zitten daar daarbij. Dan vier Spanjaarden Valverde, Rodriguez, Moreno, Castrobiejo Dan hebben we ook nog drie Colombianen Betoncourt, Uran, Atapuma een paar Fransen, Bardet en Vichot. Bardet is de man die op dit moment probeert te demareren uit dat peloton. We hebben ook nog twee Noren. Nordhout van Belkin en Son hagen En dan nog wat eenlingen. Costa vogelzang zit daarbij. Trofimov Stibar. Dat is een outsider zeg. Want die won de laatste Eneco Tour. Maar daar weten we gewoon van dat hij onder dit soort omstandigheden goed functioneert. Als voormalig wereldkampioen veldrijden Nou dat zijn een beetje de namen. Er zijn er natuurlijk nog wel wat meer. Maar dat zijn na mindere namen. Maar dit zijn een beetje de grote namen in die eerste grote groep van. Ik kijk nog eventjes weer. Een man of 36. Dat zijn ze meer is het niet. Twee Nederlanders dus in die groep die nu bezig is aan de afdaling. De smalle glibberige afdaling weer op weg naar het uh, ja, Florence. Naar uh, de finishstrook. Oppassen geblazen dus, want we hebben nog minder dan uh, twee ronden te rijden. Als ze zo meteen door de finish komen, dan gaat de bel. Dan wordt de bel geluid voor de laatste ronde. En we zitten in de volle finale van dit uh, loodzware dit uh, slijtageslag uh, van een WK in Florence. Het staat 1-0 bij FC Twente tegen FC Groningen. Als het zo blijft. Dan is Twente na dit bijzondere eredivisie weekend de nieuwe koploper van Nederland. Maar er is nog even te gaan. Pas 22 minuten gespeeld. Feyenoord won vanmiddag van ADO met 4-2. Heerenveen won van Cambuur met 2-1. En Vitesse won in Nijmegen bij NEC met 3-2. We zijn zometeen terug met de ontknoping van het WK wielrennen. Wordt het misschien wel een van die twee Nederlanders op het podium... of toch weer heel iemand anders? We horen het zometeen na vijven. Tot zo.